9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Ongeveer een derde van de patiënten met dementie... had de ziekte niet gekregen als ze gezonder hadden geleefd. Vooral een hoge bloeddruk is een belangrijke oorzaak van dementie... zeggen onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam. Zij hebben in de wijk ommoord 25 jaar lang meer dan 15.000 ouderen onderzocht... en presenteren de resultaten vandaag... Het was al bekend dat een hoge bloeddruk een belangrijke oorzaak is van dementie... net als roken en diabetes. Maar nu zeggen de onderzoekers dat een hoge bloeddruk verantwoordelijk is... voor 16 van alle dementiegevallen. Bij het verkiezingsgeweld in Burundi zijn vannacht twee mensen omgekomen... een burger en een politieman. Sinds gisteravond is het onrustig in de hoofdstad Bujumbura. Er zijn explosies en er worden geschoten. Vandaag kiest de bevolking van Burundi een nieuwe president. Officieel zijn er acht kandidaten, maar de zittende president, Nkurunziza, gaat de verkiezingen winnen, zeggen waarnemers. Nkurunziza stelde zich kandidaat voor een derde termijn, terwijl dat volgens de grondwet niet mag. De oppositie boycott daarom de verkiezingen. Navigatiebedrijf TomTom heeft het afgelopen kwartaal gemengde resultaten behaald. De omzet steeg, maar de winst kelderde. De winstdaling is vooral te wijten aan de goedkope euro... terwijl veel kosten in dollars gemaakt worden. De verkoop van losse navigatiekastjes zakte de afgelopen drie maanden in... en daarnaast verdient TomTom minder aan de ingebouwde technologie in auto's. Het bedrijf zoekt de groei daarom in de sporthorloges en actiecamera's. En ook werkt TomTom aan real-time kaarten en de onderlinge communicatie tussen auto's. Dat is de technologie die kan worden gebruikt voor zelfrijdende voertuigen. Verre en chemieconcern Axonobel heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van ruim 330 miljoen. 61 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Omzet steeg met 6 procent tot bijna 4 miljard. De hogere winst is volgens Axonobel onder meer te danken aan gunstige wisselkoersen. Het weer, eerst zwaar bewolkt met in het oosten en zuidoosten nog wat regen. Geleidelijk trekt de neerslag weg en vanuit het westen breekt dan de zon door bij 20 tot 25 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De familie De Park zetten ze. Ze waren enorm populair in de jaren 80, onder meer met de single The Rhythm of the Night. En dit was ook een eentje van ze. Jawel, bij de disco liefhebbers, zeker wel bekend. hoorde you wear it Well zo begin van u 2 van Zandvoort op zondag. Nogmaals, een hele goede middag. De zon schijnt lekker in Zandvoort. En wij zitten in de studio aan de Tolweg. Tina met U2 en daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier de evenementenagenda. En er is weer van alles te doen in en rondom ons mooie dorp Zandvoort... wat uw aandacht verdient. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Kunt u gelijk even meeschrijven. Als u zegt, van nou, daar wil ik wel graag heen... hebt u gelijk de gegevens bij de hand. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we volgen voor u uh, de vijftiende etappe van de Tour de France. Uh, we volgen ook uh, de Davis Cup gebeuren. En dat is uh, best wel spannend, want... Uh, als uh, Hazen zijn single gaat winnen... dan, uh, dan is Nederland een 3-1 voorsprong gekomen... en hoeft in principe de laatste wedstrijd niet meer gespeeld te worden. En zouden ze dus gaan promoveren naar de wereldgroep. Uh, momenteel, de eerste set was uh, voor Hazen, 6-4... Tweede set was ook voor Hazen 7-6. En nu zijn ze bezig met de derde set. En Hazen leidt met 1 tegen 0. Het dus is ook best of 3 sets. Dus dat houden we ook voor u in de gaten. En natuurlijk tussendoor uh, veel zomerse muziek. Ja, zo is het. Nou, zo meteen gaan we weer zomerse muziek draaien. Maar eerst even een uh, lekkere nederpopplaat uit de jaren 80 wederom. Hier is Toontje Lager en ik heb stiekem met je gedanst. Ik stond maar wat te drinken. Ik dacht en keek en dacht oh.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 Nou, Dan krijg je het ook, ja. Heb ik weer bezit? Ja, nou je zeker je zien. De zoekmachine, dat was uh, Maldon. Ja, ik zei het al uh, in de opening om twee uur. Er zijn drie grote sportevenementen vandaag. Nogmaals, de Davis Cup Nederland. Waar Nederland goede uitzicht heem, heeft op het uh, halen van een uh, promotieplaats naar de Wereldgroep. En natuurlijk de 15e etappe van de Tour de France. Maar er is nog een groot sportevenement aan de gang. En dan hebben we het over de Britse Open. En dan hebben we het over golf. En uh, ja, dat is hetzelfde als bijvoorbeeld bij de maar Stel dat windkracht 10 is. Ja. He, en Kahneman, dan is het, valt het niet te spelen. Want die bal die blijft niet stil liggen. Nou, dat hebben ze zaterdag ook gehad. Daar bij de Britse Open. Dus het spel was toen uh, stilgelegd. Dus de, met andere woorden, het schuift allemaal één dag op. Moest je kijken wat het organisatorisch allemaal betekent. Vliegtuigen, herboeken, hotels, herboeken. Want de winnaar van het Britse Open zal pas maandag bekend worden. De organisatie van de Golf Major op de Old Course of St. Andrews in Schotland... besloot zaterdag het schema met één dag op te schuiven. Nadat vrijdag de tweede ronde al halverwege was afgebroken vanwege veel regen... kon er zaterdagochtend ook niet worden gegolfd vanwege de sterke wind. Het is daarom niet mogelijk om zaad, of dus zaterdag de tweede ronde te voltooien... en ook nog eens een keer de derde ronde af te werken zoals het formeel zou moeten. De golfers die vrijdag geen 18 holes konden uh, lopen probeerden zaterdagochtend nog wel dat af te maken. Maar toen na een half uurtje bleek dat de bal niet stil bleef liggen uh, riep de organisatie iedereen weer naar binnen. De tweede ronde kon uh, naar verwachting pas laat in de middag worden hervat. Er wordt gehoopt dat die ronde in ieder geval kan worden afgerond en dat is inderdaad het geval geweest. Zodat vandaag dan de zogenaamde derde dag is uh, ingegaan. Zogenaamd moving day op deze prachtige linkscourse in St. Andrews. Voorlopig met de Amerikaan aan de leiding, Dustin Johnson met min 10. En hij start zijn 18e hals op deze moving day om 4 uur Nederlandse tijd. Tot zover het golfnieuws bij CFM. En hier is Shepard, een singeltje van een paar maanden geleden. En die heet Geronimo.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 Dan gaan ze weer, hè, die handjes. Yo, de single de van Crack Reporter, dat was Clap Your Hands Now. Liquid Spirit. Het is uh, drie minuten voor half vier... voordat we zometeen de evenementagenda gaan doen. Eerst even sportkorts. Heel kort. Uh, even tussenstand. Uh, dan hebben we het over de Davis Cup uh, tussen Oostenrijk en uh, Nederland. In de single Thiem tegen Hazen is het momenteel 3-2 in het voordeel van Hazen in de derde set. Nadat hij de eerste en tweede set ook gewonnen heeft. Allereerst met 6-4 met en met 7-6. Dus uh, Hazen leidt met 3 tegen 2 in de derde set. Als hij wint, dan hoeft de, de volgende single niet gespeeld te worden meer. Want dan uh, is het een onoverbrugbare voorsprong voor Nederland. 3 tegen 1. We houden u op de hoogte wat dat betreft. En dan terug naar de 15e etappe van de Tour de France. Met nog 73 kilometer te gaan en de gele trui op 1,54 op de kopgroep achterstand... gaan we de etappe verder vervolgen. We houden nu op de hoogte. Zo is het. Zo meteen de evenementagenda, maar deze van Gers denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.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 Misschien wel goed dat je weet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 Ik ben denk dat ik geen gevoelens heb. Voora. Terwijl ik nu alleen maar denk, aan haar. wat zij is heel mee. Dus laat je zien wat ik kan doen. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh. nou, dat is wel heel ik opvallend he, dat uh, Parijs eh, heel populair eh, eh, is in, uh, eh, eh, in de plaatjes van de neem neem je Nederlanders. My, Heb ik Kenny my, B met Parijs? Eh, eh, en hij gaat naar Rome of Parijs? Het is allemaal weer Parijs. Een Tour de France natuurlijk, die we ook volgen vandaag bij Salvoort op zondag. Je hoort de Gerspardou en ik neem je mee. Eén over half vier, tijd voor de evenementagenda. Ja, en uh, als u te gast bent in Zandvoort, wellicht dat er leuke evenementen zijn... om die te gaan bezoeken tijdens uw vakantie. En uh, allereerst bent u natuurlijk van harte welkom in het Zandvoorts Museum... aan de Svaluweestraat nummertje 1.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 Schroom dan niet om vanmiddag nog even een kijkje te nemen op het circuitpark Zandvoort. Want daar wordt vandaag de DNRT Racing Days georganiseerd. Een laagdrempelige raceklasse. En uh, u kunt daar gewoon gezellig laagdrempelig naar uh, racegeweld kijken. Het circuitpark Zandvoort aan de burgemeester van Alverstraat 108. Vanmiddag nog de DNRT Race Days. En voor de kids in Zandvoort, de recreade is weer begonnen. De recreade is een vrijwilligersstichting in Zandvoort... die ieder jaar in de zomervakantie twee weken kinderactiviteiten verzorgt. Recreade organiseert voor de 48 e keer twee weken vol met activiteiten... voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Meer informatie over de recreade kunt u nakijken op www.recreare-zandvoort.nl. Www en dat duurt allemaal nog tot 24 juli. Wat ook begonnen is, is de Kids Fun World. We zijn allemaal natuurlijk gewend aan de kermis op het Badhuisplein... maar dit is een doel, speciale doelgroep, de Kids Fun World. Dat speelt allemaal, zich allemaal af op het Badhuisplein. En dat allemaal tot 9 augustus aanstaande. Op het Badhuisplein en de aangrenzende boulevard is dit jaar geen kermis meer in de vorm van de afgelopen jaren. Maar het is een heuze kids fun world. Met leuke attracties voor kinderen. En ter afsluiting Vuurwerk! Juist Rob. Heb het je het niet gehoord gisteren? Jij hebt het gehoord, hè? Ja, duidelijk. Dat was hoor. leuk, hè? Ja, was leuk. Ja, helemaal goed. Dus Kids Fun World, uh, schroom niet met uw kinderen naar het Badhuisplein uh, te gaan. Want daar vindt deze activiteit plaats. Maken we een bruggetje naar 25 juli, dan is het weer tijd voor de Ayuma Summer Festival. Op zaterdag 25 juli presenteert Ayuma haar eerste festival op het Zuidstrand van Zandvoort. Ayuma Summer Festival. En Ayuma kunt u vinden op het Zuidstrand nummertje 2. Meer informatie over dit evenement, het Ayuma Summer Festival, kunt u uiteraard terugvinden op de website www.ayuma.nl www.ayuma.nl En het begint allemaal op die 25 juli om half elf s morgens en duurt tot 10 uur s avonds, deze 25 juli. En last but not least, op 26 juli is het weer tijd voor de Vlooienmarkt. Gebruikte spullen, curioos en antiek... zijn de items die men in veelvoud op deze Vlooienmarkt kunt aantreffen. Goed snuffelen kan nog wel eens voor leuke artikelen zorgen. Op Vlooienmarkt kom je vaak dingen tegen die je nergens anders tegenkomt. Dat allemaal op 26 juli vanaf 9 uur s morgens tot 4 uur s middags. En waar? Op het circuitpark Zandvoort... aan de burgemeesterschap Alvenstraat nummertje 108. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan en wil je het even meten, nalezen? Download dan gewoon even de CFM app. En hier is The Real Thing en you to me or everything. My heart and soul You know I pay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 Ja, we gaan het weer even hebben over de Tour de France, want die volgen we vandaag, uiteraard, bij Sanford op zondag. Ja, de, zoals gezegd, de 15e etappe. Met momenteel aan de voet van de laatste call van de tweede categorie. De laatste call voor vandaag en daarna wordt het vlak richting Valence. We hebben een kopgroep van negen renners, waaronder Pino, Sagan... en natuurlijk Hensjedal zit er ook bij, en Bak zit erbij, en Rogers zit erbij... en op 1.33 het peloton onder leiding onder aanvoering van Perrault. Dus we naderen het einde met nog 65 kilometer te gaan. Tot zover. En hier is Maidai. De dames uit Amsterdam hebben in de jaren 80 heel wat hits gescoord, hoor. De groepen staan uit inderdaad drie dames uit Amsterdam. Ze noemen zichzelf Mai Tai en dit was een van hun leukste. Je hoorde Am I Losing You Forever. ZFM heeft zin in de zomer. ZFM maakt ze naam waar van de schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ben naar het Frans. En zet hem op 106,9. 106,9. Zie 24 uur per dag. Hete zomer. Heel veel zonnige muziek onderweg. Waaronder Des van Chic en Nou Rogers. Iris Albi. Into the Disco scene. wel eens tegen mij Albert zo van... Rob, hang eens op met die muziek uit de jaren 80. Nee, hoor, niet doen. Nee, hoor, niet doen, want het komt gewoon weer terug, hè. Chick chic en now Rodgers en I'll be there. Hun nieuwe zingel. We gaan het weer hebben over tennis. Ja, en wel de Davis Cup team. Nederland verslaat Oostenrijk. De Nederlandse tennissers... Uh, hebben het Davis Cup duel met Oostenrijk gewonnen. Robin Hazen uh, zorgde in Kitsbühl... voor de beslissende 3-1 voorsprong door Dominique Thiem... met 6-4, 7-6 en 6-3 te verslaan. Nederland heeft zich daardoor geplaatst voor de play-offs... Om een plaats in de wereldgroep. Dus dat is tennissucces op landelijk niveau. Maar er is ook tennisnieuws van lokaal niveau. Want er is internationaal succes voor Melissa Boyden. De Zandvoortse tennistalent Melissa Boyden, 12 jaar oud, die onlangs met het tennisclub Zandvoort Team de Nederlandse kampioen werd, heeft weer van zich doen laten spreken. Begin deze maand heeft ze een internationaal toernooi in Frankrijk gewonnen, zowel in het enkel als in het dubbelspel. Boyden was succesvol op de, de, de uh, Quad World Finals in Laboul. Een toernooi voor tennissers die in 2004 geboren zijn. In de finale versloeg zij Sarah Raleb uit Marokko... en, had, uh, en het had best wel wat moeite mee gehad. Ze won uiteindelijk met 7-6-6-4. Ook won ze het dubbelspel tegen dezelfde Marokkaanse tegenstander... die met de Belgische een koppel vormde. Samen met haar Franse partner Emile Boulin. Trok Boyden de dubbelfinale met 6-2-6-2 naar zich toe. De eerste prijs, een trainingskamp in Nice, Frankrijk. Waar heb ik dat vaker gehoord? Nice, Frankrijk. Ging dus naar Nederland en Frankrijk. In de zomervakantie speelde Melissa Boyden de twee viersterren sterren toernooien Er weten een één in Haren en de andere in Alphen. De nationale kampioenschappen staan vanaf 2 augustus voor haar op de agenda. Dus ja, Sandfoort, tennis, succes. Ja, goed nieuws voor de Sandfoortse tennissers. Elton John heb ik al gedraaid, maar toen was het met Blue. En nu komt hij zo nog een keertje langs. Hier is hij met I guess that's why you call it the blues. it away. It like it's forever. Between Ik en I guess that's what ik de blues. Tot zo naar het nieuws en weer van 4 uur voor 3 uur van dit programma Zandvoort op Zondag. We do.